Vier uur, Lot Thomas met het NOS-journaal. Er zijn foto's uitgelekt van het complex bij Abbottabad in Pakistan... waar Osama Bin Laden is doodgeschoten. Het zijn bloederige foto's van drie dode mannen. Bin Laden zelf is niet te zien. Het Britse persbureau Reuters heeft de foto's gekocht... van een Pakistanse veiligheidsfunctionaris... die de foto's zelf zou hebben gemaakt. Twee van de mannen op de foto's zijn gekleed... in traditionele Pakistanse gewaden. De derde draagt een T-shirt. Er zijn geen wapens te zien. President Obama heeft besloten dat de door de Amerikaanse militairen gemaakte foto's van Bin Laden niet openbaar worden gemaakt. In een tv-interview zegt Obama dat de publicatie tot gewelddadige reacties zou kunnen leiden. Ook wil hij niet dat de foto's worden gebruikt als propagandamateriaal. Eerder had CIA-chef Panetta gezegd dat hij verwachtte dat de beelden wel zouden worden vrijgegeven. In Wageningen is de eeuwige vlam ontstoken bij het monument Vrijheidsvuur, vlakbij Hotel de Wereld. Daar werd 66 jaar geleden onderhandeld over de overgave van de Duitse troepen in Nederland. Vanuit Wageningen vertrokken na middernacht estafettenlopers om het bevrijdingsvuur over heel Nederland te verspreiden. Premier Rutte geeft vanmiddag om 1 uur in Arnhem het startsein voor de jaarlijkse bevrijdingsfestivals die in alle provincies worden gehouden. In de Libische havenstad Misrata heeft een schip de evacuatie van vluchtelingen afgebroken vanwege beschietingen door troepen van Gaddafi. Zo'n 800 Libiërs en buitenlanders slaagden erin om aan boord te komen, maar uiteindelijk werd het zo gevaarlijk dat de kapitein besloot te vertrekken. Langs de kade stonden toen nog honderden vluchtelingen te wachten om aan boord te komen. Volgens ooggetuigen kwamen bij de beschietingen zeker vijf mensen om. Misrata is al geruime tijd omsingeld door Gaddafi's troepen die willen verhinderen dat de stad wordt bevoorraad. Het weer vannacht is het helder, landinwaarts vriest het licht. Overdag volop zon, maximaal tussen 15 graden op de wadden... tot 20 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Vara, de nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. It was the man Fred's 5 4 1 5 1 The Trojans waited at the gate for weeks 5 4 1 In a wooden horse to the city, of this league 5 4 1 Who let them in? Who wasn't the Greeks 5 Uh-huh, it, it was the, the man Fred's friends. Tune kunnen zijn van dit radioprogramma, maar waren er niet dat het de tune was van het programma Ready, Steady, Go. Dat was een popprogramma bij de BBC, de voorloper van Top op, de voorlopen van al die popprogramma's die we ooit op televisie hebben gezien. En dit was de tune van Manfred Mann. Ze waren nog niet zo populair, maar toen ze de tune hadden gemaakt voor dat televisieprogramma, toen waren ze ineens heel populair. En ze treden nog steeds op met Paul Jones, Manfred Mann en deze hit, misschien dat ze nog spelen. Goedemorgen, van harte welkom Paul van Gelder tussen twee en vier en nu tussen vier. 64 is het Huberman. En Charlie Parr. Een zeer veelbelovend Nederlands bandje, ze heette Rigby. Al regelmatig te beluisteren geweest hier in de nacht. Klinkt anders bij de Vara op Radio 1. Weliswaar dan niet in de uren van de Hulkoeners, Die heeft toch een hele andere stijl, maar daarom is de nacht anders. Maar wel, als ik er bijvoorbeeld zit, Rigby, Nederlands bandje Solid Ground... en 1922 Blues van Charlie Parr. En als je naar het Highways Blue Festival bent geweest... Highways Blue Highways Festival... Dat was een paar weken geleden als je daar bent geweest. Dan heb je hem kunnen zien, Charlie Parr. Dat is ook een leuk verzamel cd uitgebracht. Staat hij ook op Charlie Parr. Met een liedje dat heel oud lijkt, maar wat absoluut niet oud is. Je luistert naar de Vara op Radio 1. Goedemorgen, van harte welkom. Het draait al jong talent in Nederland, rugby, Zo zullen er veel meer talenten vinden. The Real Centimeters, met Geert Leurink. Keep on searching for the things that really care. Don't delay Keep on searching For the love there is to share Keep on searching Hear me say It hides in places Which are hard to find It comes to you In a strange way Open up your eyes And see it's great zich The Real Centimeters. Daar zit Geert Leuring achter. En Geert Leuring die is soloartiest, maakt liedjes, Nederlandstalige liedjes. Een beetje met een kwinkslag. Liedjes die uit het leven zijn gegrepen over allerlei onderwerpen, over allerlei zaken die ons bezighouden. Die brengt hij op een hilarische wijze. Maar heeft ook een hobbybandje. Dat is The Real Centimeters. Die band bestaat al heel lang. Ze maakt altijd covers. Maar nu hebben ze besloten om daar toch eens wat meer gestalte aan te geven. Om de boer op te gaan met soul en met funk... En daarom is er nu een CD uitgebracht die heet ook gewoon niet meer en niet minder dan The Real Centimeters. En het klinkt werkelijk waar. Zo funky, het klinkt zo goed, het klinkt zo lekker dat ik hem vannacht maar eens even meegenomen. The Dire Straits, Elder Sunders of Swing. Maar dan niet zomaar uitvoerend, het is de BBC-sessie. time. Dan komt deze CD uit 1995. Het is een BBC-sessie, een BBC-opname van Sultans of Swing die Rates, ontdekt door een dishcokie die destijds werkzaam was bij Radio London, de BBC-afdeling, maar dan in Londen. <coughs> die draaide daar een, een, een demo-tapeje van een bandje. En dat bandje dat heette The Die Straits. En daar luisterden heel veel mensen naar. A&R-managers van een radio van uh, platenmaatschappijen die luisterden naar. En die vonden het allemaal geweldig klinken. Zo werd de eerste LP toen opgenomen tussen de punk en de new wave in... Werd ineens deze Amerikaans klinkende band werd ineens opgenomen... onder bezielende leiding van producer Muff Winwood. En Muff Winwood is weer de broer van Steven Wood... en die kennen we dan weer van de Spencer Davis Group. Zo is het allemaal begonnen. naar aanleiding van een cafébezoek van Mark Noffler... en die zag daar een bandje spelen. En dat bandje dat heette The Sultans of Swing. Er zat bijna niemand in de kroeg. Het was zo afgrijselijk. het was zo verkeerd, het was zo fout dat hij daar maar een leuk plaatje over heeft weten te maken. En dat was ogenblikkelijk zijn grote doorbraak. Zij komen uit Kent, uit Engeland. Ze heetten Charlie en Hattie Webb. De Webb Sisters. En ze zijn zeer muzikaal. Love. Hate. Oh, what a fine line we... And do we learn how to talk? Hopes and dreams come in twos So what do we do When one is gone, gone? How can you stand With the weight of your thoughts With the weight of your thoughts You write with a bitter tongue Why do you see kids Sisters. Ze werden uitgenodigd door talloze artiesten om mee te komen zingen. Om mee op toeneen te gaan. Het begon zo'n beetje met Sting. Die vroeg ze om mee te zingen op If On A Winter's Night. Zijn kerstalbum. James Morrison heeft ze uitgenodigd. Jason Brass, Rufus Wainwright, Jamie Killam, Katie Melua. Allemaal zijn ze zeer geïnteresseerd. Ook Dolly Parton, Chrissy Hind, Ze zijn zeer geïnteresseerd in deze twee meiden. Die komen uit Engeland. Ze zijn multi-instrumentalist, spelen harp, gitaar, mandoline, piano, drums en ze zingen de sterretjes van de hemel. De Web Sisters. de Blind Boys of Alabama. Die lieten zich nog een tijd geleden inhuren voor een reclamespotje om een auto aan de man te brengen, maar ze zingen vertreffelijk. Van de nieuwe cd. En vandaag al eerder kunnen beluisteren in de uren van Paul van Gelder. De Americana Roots Top 13. En wat hij nog meer heeft gedraaid. lang gekoesterde wens van de Blind Boys of Alabama... om naast de gospel nu dan ook eens een gospel uit te brengen... met gewoon een vleugje country. En dus gingen ze in zee met Vince Gill, Willie Nelson, Hank Williams... en hier met Lee en Womack. En voor de liefhebber, het album is pas vanaf 15 mei te verkrijgen. Blind Boys of Alabama, het country gospel album. De nacht klinkt anders. In 2008, de zangeres opstapte van Hoover Phonic, hebben ze in no time even nog wat zangeressen versleten. Tot ze de 22-jarige Noemi Wolfs tegenkwamen. En dat is nu de zangeres die je net hoorde op deze jongsverschenen CD van Hoover Phonic: The Night Before. Daarvan Anger Never Dies. Uit zijn eigen kleine kikkerlandje komt Alex Ruka. En hij is wat wilder geworden. Maar het is allemaal de wind. Hij heeft een goede uitleg voor. Bij de Varenhout Radio 1. Goedemorgen. De nacht klinkt anders. Heen, zware vrienden, had dat zo heet een dag. heen. van Alex Roekar. En voor degene die hem graag nog eens helemaal wil beluisteren... en die wil graag wat meer van hem horen, dat kan. 11 mei staat hij in Naaldwijk. In het Westland Theater. En hij staat in de Schouwburg van Arnhem. Daar staat hij op 13 mei aanstaande. In Arnhem dus, Alex Hoeker. En zo houden we je op de hoogte. Mocht je wat meer willen weten, Het zingt lekker mee nog altijd deze van de Small Faces Shala la la la li. Een liedje dat komt uit de jaren 60. De Small Faces later zouden ze drinken broertje Rod Stewart tegenkomen en dat resulteerde meteen in gezichtsverlies, want het werden de Faces ja, Rod Stewart die het bandje toch wel gestalte gaf, die het bandje toch wel wist neer te zetten. De Small Faces hier dus met muziek uit de jaren 60. Veel nieuwe muziek deze nacht bij de Varen, zeker tussen nu en 6 uur. Elliot. I just I'm uh -huh. Such a shame. Weer zo nog vallen het nieuwe plaatje dat net is uitgebracht en Soms heb je van die hoesjes die dan toch nog interessant zijn. Vroeger waren de LP's interessant. Kort je ook LP's vanwege de mooie vormgeving, vanwege de illustratie... vanwege het feit dat die LP dan toch ook wel iets moois had. En dan zet hij de LP zelfs neer. Of je hing hem zelfs op. Dat kan bijna niet meer, omdat die kleine hoesjes... ja, daar zie je nauwelijks wat op. Maar deze Elliot heeft toch nog zijn best gedaan... om wat mooie vormgeving te hebben, om wat leuk artwork te hebben. Als hoesje bijvoorbeeld van dit ene kleine plaatje... wat is uitgebracht, dat heet Stil. En ook dit verschijnt binnenkort pas en nu al te horen hier in de nacht bij de VARAP Radio 1. Het is een juweeltje, ze heet dan ook Aline Jewel. Eileen Jewell, voor de eerst dat ze in haar leven wat gastmuzikanten erbij haalde... wat mensen op de achtergrond die meezingen, andere artiesten. Bijvoorbeeld, niemand minder dan... Joey Mooth. En iets van Big Sandy in de Flyride Boys. Als je regelmatig luisteraar bent van de Vara diepende de nacht, dan hoor je die Big Sandy nogal eens voorbij komen. In de uren dat bijvoorbeeld Paul van Gelder presenteert. Wanneer Roel Koeners even verstek laat gaan, zoals deze nacht voor het laatst en volgende week, dan is hij weer op zijn vertrouwde plekje te vinden. Hier dus op de Vara, bij de Vara op radio 1. De nacht klinkt anders. En wat je hoorde in nieuw, verschijnt pas in juni. Dus je moet nog even wachten, dan ligt hij pas in de winkel. Deze van Aline Jewel, de Queen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 time you go away I always say this time it's goodbye dear loving you the way I do I take you back without you I'd die dear no Priscilla Black, ze heette voor oorsprong Priscilla White... maar ze werd zo genoemd Cilla Black door Brian Epstein. Dat was de manager van The Beatles uiteraard. Zij was eerste in de club, in de kroeg, in het café... waar ook de Beatles kwamen. En John Lennon was in haar geïnteresseerd. Heeft een toen nog cassettebandje gegeven aan Brian Epstein. Die heeft daarna geluisterd naar dat bandje. Die vond dat toch wel aardig klinken. Is met haar in zee gegaan. En dit liedje was afkomstig van Bagrak en David... Anyone Who Had A Heart. Dit talent Loncle Sol met Seven Nation Army. Einde van dit in laatste uur van de varen op Radio 1. Diep in de nacht of vroeg in de morgen. Goeiemorgen, goeienacht. Overweld de Russen, toegewenst. Kan ook nog. Het is ruim drie minuten voor vijf. Zometeen het laatste gedeelte tussen vijf en zes. De nacht klinkt anders. Dit uur wordt afgesloten met Ten Fort, Het is de nieuwe cd van Eurocinema. Iedere week ben ik al mee geëindigd. Dus waarom dan dit uur ook niet eens een keer? Tot zometeen naar nieuws.